1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Assad zegt dat hij niets te maken heeft met het bloedbad in Hula. Doden bij schietpartij in winkelcentrum Canada. en vlootschouw voor Koningin Elisabeth. Het weer, bewolkt en regenachtig. Het is 12 tot 16 graden. In de loop van de middag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet. Ook morgen regenachtig, maar later op de dag in het westen dan mogelijk wat zon. De Syrische president Assad heeft voor het eerst sinds het bloedbad in Hula een toespraak gehouden. Ruim een week geleden werden in Hula meer dan 100 mensen vermoord. Correspondent Sander van Horen in de Syrische hoofdstad Damascus over die toespraak die live op tv te zien was. Dat wisten we al dat Syrië dat heel duidelijk aan terroristen wijt? En dan kon je je vragen kan je daar nog overheen? Dat kan, want hij noemde het monsters die dat gedaan hebben. Wie zou zoiets doen? En ja, Syrische regering, de president werpt dus alle verantwoordelijkheid van zich af. Dat hebben wij niet op ons geweten. Maar volgens VN-waarnemers zijn er sterke aanwijzingen dat in elk geval een deel van het bloedbad is aangericht door regeringsgezinde milities. Onder de bevolking zijn er twee kampen, zegt Sander van Horen. Syrië is gewoon verdeeld. De oppositie die heeft gekeken, die weet al lang dat de regering erachter zit... en die zullen hem dus niet geloven. En de mensen die naar de Syrische staatstelevisie zitten te kijken... die al achter de president stonden, die zullen het met hem eens zijn... dat dit een monsterachtige daad is waar de oppositie voor verantwoordelijk is... en dat het allemaal de schuld is van het buitenland. Nogmaals, geen verzoenende toon. En dus denk ik ook dat er weinig standpunten veranderd zullen zijn... na het horen van deze speech. Volgens Assad zijn er volop veranderingen in Syrië... En moeten activisten geduld hebben. Ze zijn volgens hem blind voor de problemen van Syrië... en zouden pas leren op het moment dat hun bloed vloeit. Bij een bomaanslag in Nigeria zijn volgens het persbureau Reuters... zeker twaalf mensen omgekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria. Een verslaggever van het persbureau AP zegt... dat in een ziekenhuis gewonden worden binnengebracht. Volgens hem zat de bom in een auto die bij de kerk stond geparkeerd. De aanslag is mogelijk het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor tal van aanslagen op christenen in Nigeria. In Breda is, van is een vrouw vanochtend vroeg ingereden op uitgaanspubliek... dat op weg was naar huis. Agenten zagen hoe de vrouw van 21 ineens gas gaf, zegt een politiewoordvoerder. De agent hoorde een flinke toename in de toerental... en zagen dat de auto met een scherpe bocht in de richting uitstuurde... Van, uh, van de brug waar op dat moment... Een twintigtal uh, mensen op en voor stonden. Twee mensen uh, moesten opzij springen om een aanrijding te voorkomen. In uh, één geval lukte dat niet geheel. Daarbij werd ja, een centrumbezoeker in feite aangereden door deze auto. Deze auto kwam vervolgens tot stilstand tegen een reling. Nou, de collega's konden direct uh, ingrijpen en de bestuurster. Zij is aangehouden voor poging doodslag. Op het politiebureau in Breda bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Bij de rellen in Hamburg gisteravond zijn zeker twee keer zoveel agenten gewond geraakt als in eerste instantie gemeld. Volgens de politie raakten 38 agenten gewond en niet 19. Zo'n 80 demonstranten werden opgepakt. De rellen werden veroorzaakt door honderden gemaskerde linksradicalen... die een betoging van 700 neonaties in het oosten van de stad wilden verstoren. Ze wierpen barricades op en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Ook werden auto's in brand gestoken. Om de neonaties en linkse radicalen uit elkaar te houden... had de politie honderden agenten ingezet. In Canada is zeker één dode gevallen... bij een schietpartij in een winkelcentrum. Dat gebeurde in Toronto. Zeven mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie denkt dat het een gerichte aanslag was. Maar er werden ook omstanders geraakt. Er zijn een aantal onschuldige mensen die hun dagelijks leven leven leiden. Dit is een heel, heel ernstig misdrijf. Het niveau van geweld, het wantrouwen en het niet-recht voor de levens en de veiligheid van hun medeburgers, is schokkend voor ons. Het is schokkend voor alle mensen in Toronto. De schutter is nog op de vlucht. Hij opende rond eterstijd het vuur bij het Horeca-gedeelte van het winkelcentrum. Meteen brak paniek uit onder het winkelend publiek. Sommige mensen raakten gewond toen ze onder de voet werden gelopen. I heard this bang, bang, bang, bang, bang. Then we saw the security guards pushing everyone down. Then we saw cops coming up this way with uh, guns, shotguns. The people we were see just see there running. There police running down the escalator and the police down on the food court. And... and we heard a shot. Het Eaton Center is het grootste winkelcentrum in het hart van Toronto. Het is vooral populair bij toeristen. Dit is het NOS journaal. Martijn van Beek.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 Ze reed dus weg met het kind op het dak. Het babytje heeft wonder boven wonder niets overgehouden aan de val. Zag deze getuigen. De moeder is opgepakt voor kindermishandeling en voor rijden onder invloed. Sport. Op de tennisbanen van Roland Garros wordt alweer volop gespeeld. Mark Brasser is daar. De eerste twee partijen van vandaag bij de vrouwen zijn al afgelopen. Wie zijn er door? Ja, de eerste kwartfinale in het vrouwentoernooi is inmiddels bekend. Sara Erani is een van die kwartfinalistes. Zij speelde vanmorgen tegen Svetlana Kuznetsova... een oud-winnares hier op Roland Garros. 6-0 en 7-5 in het voordeel van de Italiaanse. En dus zij door naar de kwartfinales. En daarin treft ze de Duitse Angelique Kerber. Die speelde tegen Petra Martic. Die Petra Martic won in de eerste ronde van Michela Krajicek. Nou, haalde het tot de vierde ronde, maar dat is het eindstation voor Martic. Ze verloor dus van Angelique Kerber, 6-3, 7-5. Dus één kwartfinale weten we nu Sara tegen Angelie Kerber. En bij de mannen zijn de beste 16 inmiddels over. Kun je nou zeggen dat het toernooi vandaag echt gaat beginnen? Ja, dat, dat, dat mag je inderdaad zeggen als je kijkt naar, de, naar het programma van vandaag. Eh, op dit moment op het centercourt gaan bijna beginnen... Novak Djokovic en Andrea Seppi. Seppi, goede graveltenniser kan het Djokovic misschien eh, lastig maken. Belooft een mooie wedstrijd te worden. Maar dan hebben we ook bijvoorbeeld nog Joe Wilfried Tsonga tegen Stanislas Wawrinka. Eh, misschien dat, wordt dat nog wel een mooiere wedstrijd. Maar eh, ja, de, de wedstrijd waar hier eh, toch wel naar uit wordt gekeken... is eh, Thomas Berdich tegen Juan Martín del Potro. Dat belooft echt een, een, een knalhard gevecht te worden. En ja, en dan is er ook nog natuurlijk Roger Federer. Hij speelt tegen de Belg, de verrassende Belg, David Gauvin. Een jongen die in het kwalificatietoernooi verloor, maar als lucky loser door mocht. Ja, en, en vandaag tegenover zijn grote held Federer staat. Hij zei al, ja, ik had vroeger posters van Federer op mijn kamer. Echt een grote fan van Federer. Nou, vandaag mag hij tegen zijn held spelen. Dat belooft leuk te worden. Misschien niet spannend. Ik denk dat Federer veel te sterk is dat Gauvin er in drie sets afgaat. Maar leuk is het natuurlijk wel voor die jonge Belg. Oké, okay, dankjewel Mark Brasser in Parijs. De Nederlander Jeffrey Herlings domineert dit seizoen... in de MX2-klasse van het motocross. En vandaag wordt de Grand Prix van Frankrijk gereden... in Saint-Jean-d'Angélie. De eerste man zit er inmiddels op. Uh, hoe heeft Herlings het gedaan? Vraag ik aan Sebastian Timmerman. Het antwoord is prima. Want hij wint niet alleen uh, de eerste manche daar in Frankrijk. Saint-Jean d'Angely ligt een kilometer of 130 boven Bordeaux. Aan de westkant dus van Frankrijk. Maar zijn grootste concurrent in die strijd om de wereldtitel, dat is de Brit Tommy Searle, komt niet verder dan de derde plaats. En dus loopt Jeffrey Hellings vijf punten uit op die Brit. Hellings was als derde weg ongeveer tweede, derde plaats. Ging hij de eerste bocht in naar rechts. Dat keihard de circuit daar. Maar na ongeveer een kwart ronde lag hij al op kop. En Searle die had echt een hele slechte Start, die was pas als 18e weg ongeveer. Er knokte zich nog wel terug naar die derde plek, maar toen was Herlings al lang en breed uit het zicht van de Brit. Herlings wint dus. De dus Belgische ploeggenoot, teamgenoot Jeremy van Horenbeek eindigt op de tweede plaats. Seul dus derde. En de andere Nederlandse vaste Grand Prix rijder Glenn Koldenhoff komt niet verder dan de 22e plaats. Betekent geen punten voor Koldenhoff. Wel de volle buit. 25 punten voor Jeffrey Herlings, die dit seizoen al drie keer een Grand Prix won van de vijf Grand Prix die gereden zijn. In dus goed begonnen is in Saint-Jean Saint d'Angélie... de zesde Grand Prix van dit seizoen. Na drieën, net na drieën, dan start Helings voor de tweede manche. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja. De A28 is dit weekend dicht tussen Soesterberg en Utrecht voor werkzaamheden. De omrijders staan nu in de file op de A1 richting Amsterdam voor één brugge... en daardoor ook weer een file op de a 28 zwollen richting Amersfoort... van 5 kilometer ook voor knopend Hoevelaken... Er wordt ook gewerkt aan de Van Brieneloodbrug op de A16 richting Rotterdam. Voor die brug is nu een ongeluk gebeurd. En daar staat 3 kilometer voor knooppunt Ridderkerk. De linkerrijstrook is dicht. Vanwege slecht asfalt uh, was er een reparatie op de A28 weer. Hogeveen richting Zwolle. De weg is weer open, maar de file staat er nog wel. Tussen Zuidwolde en de wijk 2 kilometer.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 Dit is Radio 1, Max. Welkom bij de persconferentie. hier over de hoor, De met Govert van Braco. Goedemiddag Tweede uur van de perstribune op deze zondagmiddag. met bijgeluiden vanuit het Olympisch Stadion. Daar is de perstribune vandaag neergezet. Er is een groot internationaal jeugdtoernooi aan de gang. Ajax is bezig. Met strafschoppen in de halve finale tegen Botafogo. Nou, de wedstrijd is net afgelopen en Botafogo gaat door. Naar de finale. De vlaggen staan hier strak. Het waait. Ja. De lucht is grijs. Uh, en dat jeugdtoernooi is, dus, uh, is dus aan de gang. Het regent ook uh, een beetje mot, Manuela Kemp. Ja, het is hartstikke, dit wordt wel, lijkt wel kouder. Maar de sfeer is er wel heel goed, eigenlijk. En we hebben een hele fijne gast. Die is al aangeschoven aan tafel. En dat is vandaag Poppen de Haan. Kan je nou hier zitten, fopen, zonder alleen maar naar het veld te willen kijken? ik oh, kan zo zitten, ja, luisteren en kijken tegelijk. Hè? Dat kan je ja, multitasken. Dat, dat, ja, dat kan. Dat kan. En straks jouw, jouw oude club, Ajax Cape Town, weliswaar de jeugdeditie daarvan in actie in die andere halve finale tegen Cruzeiro. Nou, dat, dat zeggen we dan maar voor de volledigheid. Vliegende Zul van der Wart bij Ada Kok. We luisteren natuurlijk het antwoordapparaat af met uw klachten, uw vragen over de media. En deze week een vraag over de Paralympics. Ja, en als u ook vragen heeft voor onze gast, Foppe de Haan dus... dan uh, kunt u natuurlijk gaan naar deperstribune.nl. En natuurlijk komen ook Everton Eddy voorbij... met hun blik op de afgelopen sportweek. U hoorde hem al even, Foppe de Haan, oud-trainer... onder andere, zeg ik maar even, want gaan we niet de hele erelijst noemen... van Heerenveen. Foppe, je bent hier in het Olympisch Stadion... omdat wij het fijn vonden om jou hier te ontvangen dit uur. Laatste uur voor de sportzomer losbreekt van de perstribune. Kijk jij nu naar het voetbal als liefhebber of denk jij ook nog, dat is een talent, daar moeten we wat mee doen, die zou het anders kunnen? Ja, zo kijk ik ernaar. <laughs> ik, ik, ik, kijk, ik kijk ernaar omdat ik het mooi vind, dus echt als liefhebber, maar anders hou je het niet vol. Hè? En, uh, en, maar ik kijk ook of er een, een, een, een hele goeie tussen loopt, of een hele bijzondere. Ja, zit daar dan nog wel een ontspannen manier van kijken bij? Kan dat samengaan? Ja, dat kan ik prima. Ja? Ik, ik kan er wel best wel van genieten. Het is ook niet zo dat je pijn in het hoofd krijgt of zo, als het slecht is. <laughs> dat, dat, dat heb ik wel geleerd in de loop der tijd dat je dat ook maar gewoon moet accepteren. Hè? Ja. ja, nu het Olympisch stadion. Um, wat heb je voor herinneringen aan dit stadion? Nou, ik heb hier een keer met Herenveen de halve finale van de beker gespeeld. Met 6-3 verloren op een woensdagavond dat het ook ongelooflijk regende. Ja. Dat er een parachutist uit de lucht kwam, vijf minuten te vroeg. Dus de wedstrijd moest onderbroken worden. En Tony Albera was toen een van onze uh, was een goede spits. Een jonge jongen uit Friesland, die maakte drie goals tegen Van der Zaar. Dat was wel heel knap. Ja. Dat, was wel ja. dat, dat is leuk. Dat is uh, uit je activiteit als ja. trainer van Herenveen, Maar... De kleine Fop, was die was uh, die hier ook wel ik ben hier een keer geweest met wel een paar keer geweest met het, met het voor het nederlands elftal Abe heb ik hier zijn voetballen en vaas wilkers en kees rijvers Ach, ja. de gouden trio ja, ja dat was de, de allereerste keer dat ik naar uh, nederland uh, belgië ging kijken ja, Daar mocht ik mee van mijn vader met de scheidsrechters uit Leeuwarden, maar dat waren degelijke mensen. Die waren niet zo degelijk trouwens. Ja. <laughs> Hoezo niet? Nou, na afloop uh, uh, kwamen we op plekken terecht waar mijn vader dacht of mijn moeder dat uh, we er niet zouden komen. Oh, op die manier. Je hebt de centrum van Amsterdam hè, verkend. Dat was de eerste keer. Top, ja. nou, je hebt een hele mooie en een lange carrière als, uh, als trainer. Een carrière die begint in 1974 eigenlijk, bij VV Akkrum. Ja, ja hè? en maar we kennen je natuurlijk ook weer de tijd van de heer Veen en 500 wedstrijden. Als trainer op de bank zat een bondscoach bij Oranje onder de 21 je pakt twee Europese titels in 2006 en in 2007. Dat is eigenlijk uniek in de historie van Oranje. We gaan even Daniel luisteren. Hij heel in de slotfase van de wedstrijd. Met een assist. En daar is invaller Luigi Bruins die er 4-1 van maakt. Het is een geweldig slot van een memorabel toernooi. Wat nog nooit eerder won een organiserend land, het EK onder 21 jaar. En hij, Foppe de Haan, staat natuurlijk in het middelpunt. Hij was al vermaard in Friesland. en hij is nu definitief toptrainer van Oranje. Ja, jong Oranje wint met 4-1 van Jong Servië. Euroborg Groningen als decor. Foppe, toptrainer van Oranje. Dat was je? Ja. Ja, dat was vroeger. <laughs> dat was wel de eerste. Ja. Nou oh ja, je bent zelfs voor president uh, genoemd ja. destijds. Oké, okay. ja, ja. ja. In je. Friesland wilden ze mijn commissaris van de koningin hebben. Nou, dat uh, moet allemaal maar niet. Ben je daar te nuchter voor Foppe? Ah, oh, ja. Kijk, als, als die gebeurt, dan gebeurt het je. Ja. Het was, was wel een, twee keer achter elkaar een fantastisch toernooi. Ja, en dat in, uh, toen in, in Friesland en Groningen. Het uh, was, was een, een fantastisch toernooi qua sfeer. Ja, en als je daar daarbij bent en je met trainen, dan vind je natuurlijk wel heel leuk ja wij vragen natuurlijk ook weer aan de gast. En dat doen we vandaag ook. Wat is opgevallen in het nieuws? Wat is je media nieuws Als je op een sport gehad, uh, ik vond uh, onze turner, Juri uh, uh, uh, ja. van Gelder, uh, moet zeggen, dat, vond, dat vond ik fantastisch. Dat hij terug is gekomen uit een heel diep dal met alle uh, dingen eromheen. En uh, uiteindelijk weer vierde van, uh, van Europa werd. Ja, en ik denk dat als hij doorzet, dat hij straks wel weer een keer uh, echt bij de absolute top wordt. Heb je het, heb je het idee dat uh, het hem nu eindelijk een beetje vergeven is, allemaal? Ja, dat idee had ik wel. Ja, ja. Ja. Mensen, gingen, mensen gingen er wel uh, prima mee om. En hij zelf ook, hij is ook wel wat rustiger geworden. Ja. Nou ja, en, en het is natuurlijk een ongelofelijke spierbundel. Nou hè, <laughs> zo klein en helemaal vol met spieren. Ja, ja en die kan dus uh, bijna een minuut uh, met de uh, handen wijd, ja. uh, of de armen wijd in de ringen hangen. Nou ja, en hij was nou een beetje ongelukkig met zijn afsprong, maar als die goed was geweest, dan was hij al bij de beste drie geweest. Ja. Nou, en, uh, dat vind ik raast knap hoor. Ik vind het sowieso dat turnen, wat de Epke Zonderland kan, dat is ook. Maar oh, die zie ik wel eens trainen. Hè? Want die, ja. die, die, we trainen ook wel eens met Heeren Veen in die sporthal. In, uh, die, uh, op, de sport staat hier oh, ja, dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Uitzonderlijk. Ja, Uitzonderlijk. zullen ja. we nog even luisteren naar, uh, naar in ieder geval Judy van Gelder. Nu komt de afslop. Nu komt de ontspanning. Het wordt spannend. De dubbel salto met de hele schroef. Dat heeft hij in zijn gedachten. Dan komt die dubbel salto met hele schroef. En hij staat met een nahub. met een kleine nahub. Vierde, vierde werd hij. Ja, een kleine nahub inderdaad. Ja, je gaf ja. het al aan. Ja. Ja. Ja. Ja. wat een bundel van spieren inderdaad. Gelukkig is hij op de weg uh, terug. Uh, u kunt de hele week vragen en klachten indienen over de media. Desgewenst op ons antwoordapparaat. Uh, pen en papier bij de hand. En We bewaren de vragen voor in augustus. Want uh, zometeen begint dus de sportzomer op Radio 1. Dit uh, liet u ons deze week weten. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik vraag me af, pastig over, hoe het mogelijk is dat soms twee keer achter elkaar... het spotje van Rijksoverheid.nl wordt uitgezonden. Is dat die zonde van de zendtijd Of is het Radio 1 inderdaad de staatsomroep? Dank u wel. Hallo allemaal, ik kijk heel weinig tv. Ik luister heel veel radio. Ik ben blij dat ik nog wel tv heb. Anders had ik de andere finale niet kunnen zien. De lastrompet voor alles en iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt. Heel veel liefs. En meneer Van Brakel, u bent ook hartstikke goed hoor. Toch? Dat gezeur over die Arjan Robben, daar word je ook helemaal niet goed van. Kan dat niet alleen in sportprogramma's? Het is een volwassen vent. Er worden zo vaak uh, penalties gemist. Je wordt echt doodstiek van dat uh, onvolwassen gedoe graag uh, geen robben meer. Nu op dit moment is uw programma bezig. Op dit moment is een OKT bezig. Olympisch kwalificatietoernooi. Voor de Nederlandse handbalvrouwen. En daar doet er geen verslag van. Nou, dat vind ik, vind ik uh, jammer. Of eigenlijk heel teleurstellend. Ik heb een klacht inderdaad over het feit dat uh, op radio 1. Een spotje wordt uitgezonden over alle sporten die deze zomer uh, aan de orde komen. Daarin wordt uh, genoemd dat het op 8 juni begint en op 12 augustus is afgelopen. Ik vind het zo erg dat jullie de Olympische Spelen voor mensen met een beperking vergeten. Want dat is nog na 12 augustus. Dus ik zou graag willen dat jullie hieraan aandacht besteden. Dank u wel. Dag. Max antwoordapparaat 035 677 6001. Ja en hier zijn de inmiddels in het Olympisch Stadion worden de spelers voorgesteld voor de volgende halve finale die hier plaats gaat vinden. Maar wij gaan wat dieper in op de laatste opmerking over die Paralympische Spelen. En daar is in de media al jaren bijna geen aandacht voor. En volgens de NOS komt dat omdat het een veel kleiner evenement is en veel minder mensen kijken. Ja, en er komt dus ook uh, wel een programma op televisie, maar met veel minder aandacht. Hoe kijkt het NOC en hier tegenaan? En ik vraag het aan chef de mission van de Paralympische ploeg. En dat is de zwemtrainer André Kat. Welkom, André. Dank u wel. Bent u net als die mevrouw op het uh, antwoordapparaat zo boos dat die Paralympische... want het wordt allemaal genoemd, hè, sportevenement dit, sportevenement dat... maar niet die Paralympics? Nou, ik ben er niet boos om, uh, want uh, ik, ik loop al wat langer mee... en ik zie daadwerkelijk dat de belangstelling wel enorm toeneemt. En natuurlijk is het zo dat de belangstelling minder is. En ik denk ook niet dat het ooit zo zal zijn... dat Paralympische Spelen net zoveel aandacht genereert als de Olympische Spelen. Maar we zien het echt groeien. En dat doet de sport zelf heel veel aan. En daar zien we hele mooie resultaten van. Aan de andere kant kun je wel tegen de NOS zeggen... God, het is wel slordig dat je het wel doet. Er komt straks een prachtig programma ja. elke dag. En dan vergeet je het even je eigen in je eigen uh, communicatie te melden. Dus uh, dat is zeker wel een aandachtspuntje voor de NOS. Hey, maar ik voel me wel af, uh, André. Ik, ik begrijp uh, dat het topsport is. Maar begrijp je ook uh, waarom het dus niet die, niet die aandacht krijgt... Uh, zoals de gewone Olympische Spelen? Ik bedoel, het kijkt toch wel heel anders? Nou ja, voor mij kijkt het precies hetzelfde. Het is wel zo dat je bij, bij hele mooie liefdes... daar moet je soms ook eventjes voor, voor doorzetten en eventjes... Uh, door de eerste aanblik heen. <laughs> Mooie vergelijking ja, nee, ja. natuurlijk. Daar heb ik lang over nagedacht. Maar... Ja, hij, kent, hij kent natuurlijk al die bezwaren van de, vanuit de mediahoek van Ja, Het kijkt anders naar valide sporters dan naar invalide sporters. Nou, voor, voor mij totaal niet. Nee? Uh, ik, ik kijk gewoon naar prestaties en ik kijk of er een Nederlander wint en ik zie hele spannende races en ik focus me op de sport en dat doen de mensen eh, zoals de coaches... Eh, alle mensen om mij heen, op de tribunes ook. Het is wel hoe je het in beeld brengt. Eh, en laat de sporters dus in actie zien. Hè. Laat een zwemmer niet zien dat hij met wat moeite op een, een startblok eh, komt... maar laat hem ja. zien in zijn actie. Laat hem zien als hij zijn boskrol of zijn vlinderslag zwemt. Hè, en dat is dus ook wel een opdracht voor uh, de media. Laat die topsporters in hun kracht zien. Wat is je favoriet eigenlijk van die sporten? Waar kijk nou, je het liefst naar? Ik kijk het liefst naar de varianten die dynamisch zijn... die snelheid geven, uh, die spanning geven. En dan heb je bijvoorbeeld een sport als rolstoelbasketbal. Dat, dat is een sport, echt het equivalent van gewoon uh, basketbal... waarin snelheid zit, er zit actie. Ik zie de ene drie punten naar de andere gescoord worden... Ja, en dan, ik zie die rolstoel niet meer. Ik zie gewoon twee teams die strijden om nee, te winnen. Oké, okay, maar jij, jij, jij opereert van binnenuit de sport. Maar stel je nu de kijker op de ja. bank voor. Die, bedoel, die, die ziet rolstoelen. Die ziet mensen in een rolstoel basketballen. Ja. Ja. ja. Een, een rolstoel is voor mij net als een fiets. Dat heeft twee wielen. En het is gewoon een prachtig middel. Hè? Ja. Mijn wedervraag aan jou is, wanneer heb je het voor het laatst gezien? Nou ja, ja ik kan niet zeggen van... Uh, uh, oh, hoe laat begint vandaag het rolstoel basketbal? Laten we wel wezen. Ik, eerlijk gezegd kijk ik wel naar een basketbalfinale op de Olympische Spelen. Ja, zo lopen de hazen. Ja, ik, ik denk dat jij uh, uh, de finale zou zien, heren... en, en wellicht gaat die tussen Australië en Amerika... ik denk dat je op het puntje van je stoel... Ik ook. Ja, ik denk het echt. Ja, ik, ik denk het ja. ik, vind, ik vind wel dat jij een goede ambassadeur bent. Ja. <laughs> want ja, nee. ja, ik, moet, is... ik loop er bijna ja, warm voor. Je ja, oh. ja. moet het ook verkopen. Dat is logisch. Dat ja. begrijp ik. Nou, maar... ja, ik, hoef het, ik hoef het niet te verkopen. In, in die zin, ik hoef het alleen maar onder de aandacht ja. te brengen. Uh, want die sport heeft zoveel moois in zich. He, dus ik, ik heb ook weinig gevoel bij. Uh, ja, we moeten het gaan volgen omdat het gehandicapte sport is... en het is zielig dat die mensen geen aandacht krijgen. Is, is daar contact over tussen de media en NOC en NSF? Zeker. Hoe, ja. op, met wie en op welke wijze gaat dat dan? Nou, uh, we, we hebben een prachtige samenwerking met de NOS. Uh, kan altijd beter. Er zijn andere landen die doen het ook beter. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de NOS... straks 14 dagen lang een heel uh, mooi dagelijks programma op de televisie krijgen... Nou, en ik, en ik zie dat ook als een volgende stap in de doorontwikkeling van, uh, van de Paralympische topsport. Want wat is jouw ideaal dan, ter zake? Mijn ideaal is dat uh, alle mooie wedstrijden waar uh, ik zeker van ben dat het Nederlandse publiek uh, warm voor loopt, uh, live op televisie komen. En Foppe, kijk jij ook naar de Paralympics? Ja, ik kijk er wel naar. Ja? Maar ik ben wel een beetje zoals Govert. Uh, uh, de, de, ik kijk niet in de, in, de, in de krant van wanneer is nou de finale of ja. zo, hè? Aan de andere kant heb ik er al heel veel respect voor. Want ik vind, het is wel topsport aan het worden. Hè? Ja, ja. Dus het ook toen, in de beginfase was het niet echt topsport. Maar het is nou wel... Nou ja, en als je die pretorius mee ziet doen met, uh, met, uh, met de normaal... Dus de Zuid-Afrikaanse hardloper. Ja, ja. dat is toch gewoon fantastisch. Maar ja. is het, vinden jullie nou eigenlijk dat die, dat die NOS uh, in Engeland, in Londen moet blijven... als er dan, dan de, de Olympische Spelen, het Olympisch geweld dan weer afgelopen is... dan vind je eigenlijk dat ze moeten blijven in Londen voor de Paralympics? Hmm. Nou, er, er komt een nieuwe verse ploeg. Dat is een ploeg uit uh, NOS-projecten. En die doen dat echt met heel veel enthousiasme. En die gaan daar echt een mooi programma van maken. Dus daar zijn we blij mee. Daar heb je ook uh, overleg mee wat ze dan in beeld brengen? En hoe ze dat doen, wat jij zo belangrijk nou, vindt? Nou, we, we helpen ze wel om uh, uh, net zo goed... Als ik hier nu met sportpers zit... die, die nog niet altijd helemaal op de hoogte is, uh, is... is een beetje hulp daarbij wel, uh, wel nodig... Um, en, en dan wordt het een mooi programma. Maar André, kijk, het is nu eh, EK voetbal, Tour de France, Olympische Spelen. En dan krijgen we de Paralympics. Uh, dat ook als laatste, hè? Dat, dat ja. is ook echt... Ik bedoel, Jammer. dan ben je ook gehandicapt, hè? Als je achteraan de rij zit, achteraan ja. de rij van zulke evenementen. Zet het vooraan, zou ik zeggen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik, ik heb af en toe hele leuke diners met een toetje... waar ik lang vandaag geniet. En, uh, zo zie ik het. Ja. Oh, het gaat niet lukken, hè? Het, lukken, het lukt echt niet. Nou, ja, ik, ik doe mijn best om, om in ieder geval dan te zeggen... nou ja, weet je, als je, als je het vooraf zet... Dan, ja, dan heb je in ieder geval... nu, nu is het nou, van is kan... ook nog een Paralympische ja, nou, In de internationale verhoudingen... en uh, de Paralympische beweging is afhankelijk van het IOC. Ja. Het IOC maakt onderhandelingen met de steden is het uh, onbespreekbaar dat uh, de Paralympische Spelen voorafgaand aan de, aan de Olympische Spelen worden gehouden. Dat is iets wat uh, de komende 40 jaar wij niet nee? gaan meemaken. Oh. denk het niet. Nee. Ga je nog uh, groente, hoe ga je voorbereiden? Nou, er gaan twaalf sporten uh, vanuit Nederland naar Londen. Die hebben allemaal hun eigen ideale voorbereiding. Het is dichtbij. Ja. En vanaf uh, 22 augustus uh, stromen die het uh, Olympisch dorp uh, binnen. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat wij een, een ploeg hebben die in de, in de razendsnelle ontwikkelingen... Foppen zei het net al even dat eh, natuurlijk is het zo dat 20, 30 jaar geleden Paralympische Spelen meer een participatie eh, evenement waren. Ja. Eh, maar, maar nu is het echt vecht om de medailles. En dan gaan wij uh, lekker een mee meevechten. Ja, daar zei hij stralend. Leuk om te uh, horen, ja. Oké, okay. <laughs> ja, ja, ik bedoel, vind het gewoon vervelend om andere argumenten op tafel te leggen. Omdat je zo ontzettend open ben. en enthousiast uh, hier ja. aan tafel zit op de Paralympics uh, ja, neer nee, te zetten. Ik, ik doe ja. er geen enkele moeite voor, want het nee. is gewoon, ja, nee. zo, dit, zit van binnen natuurlijk. Nee, maar uh, topsport is prachtig. Ja. en ik, ik kom uit de valide topsport. Ja. En ik ben Olympische Speler geweest als coach. En, en ik doe geen enkele moeite om daarvan te genieten. Want het is beide even prachtig. Nou, heel mooi. Nou, Ik wens je een hele fijne sportzomer toe Goed in ieder geval. Ja. Ja. Jullie ook. Van Zet hem op. 20 uh, augustus tot en met 9 september de Paralympics. Hebt u zelf uh, dan ook nog een klacht, of opmerking over radio of televisie of krant? Uh, u mag het ons laten weten, maar we zijn dus even, we zijn dus even weg. Dan de zomer. Ja, ja. deze zomer. <laughs> Foppen, wat ga, jij, wat ga jij nu doen? Ja, Het EK staat natuurlijk op punt van beginnen... Dus uh, dat worden vierkante ogen de komende periode? Ja, dat wordt zo, ja. nee. <laughs> is, Ga je er ga je heen? heen of nee, ik ga er niet heen. Ja. Ik heb een uh, column in, uh, in het NRC over, uh, over het TK. Uh, uh, dat is wel heel leuk. Dus, uh, dus, dus moet, ik, moet ik kijken. Soms is het moeten. Maar, maar meestal vind ik het heel leuk. Ja. Ja. Nou ja, en dan probeer ik er wat uh, uit te vissen wat interessant is. Zal ik het zo maar zeggen. Ja, want het is toch ook zo dat je nu heel erg veel tijd voor hebt... omdat je officieel met pensioen bent... <laughs> Toch? Ja, ik ben met ja. ja Hij zou allerlei andere dingen doen ja. dan ja, ja, ja, ja. naar voetbal ja, kijken of in kaas gaan volgen Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, je, dat heb je een keer gezegd waar je ja, voor bij is. Ja, ja, ja, ja. Dit zei ook van, het ja. moet tijd voor de kleinkinderen Juist. Ja, dit, dat laatste <laughs> is zo. Ik ben gistermorgen uh, naar het uh, afzwemmen van mijn kleinzoon van zes geweest... die zijn B-diploma heeft gehaald. Nou, dat was fantastisch. Oh, nee, Zij, ja. Zitten er ook voetballertjes in, in die kleinkinderen? Ja, ja, ja. Ja? ja. ja? ja, ja, ja. Talent? Dat weet ik niet. We hebben een, een, een, een jongen, een, de oudste dochter heeft een jongen van 16. Ja. Die vindt voetballen prachtig. Hij kan ook wel aardig voetballen. Maar ik vind dat hij een beter atleet is, want hij kan goed lopen. Daar zit hij ook op trouwens. En, en de middelste kan een heel aardig voetballen. is een beetje te bescheiden. Nou, en, en dan maak ik reclame voor mijn familie. Ja, dat geeft niet. Ja, en het meisje kan aardig, aardig hij, speelt, hij doet hoogspringen en verspringen en, en uh, hardlopen. Ik zit je gewoon even te testen of je wel alles weet. Niet, ja, en de kleinste, die, die, dat, dat is eigenlijk fantastisch. De, de, de, die zes, die woont op een boerderij, die woont dus fantastisch. Ze hebben een grote tuin en, uh, en toen hij jarig was, kreeg hij van uh, onze dochter... Een goltje. En toen zijn vader een week later was, kreeg hij ook een goltje. En nou voetballen ze elke dag twee uur tegen elkaar, één tegen één. Nou, Ach, dat ja. is leuk. Dus Mooi. Geweldig. Mooi. En ondertussen uh, ben je nog wel adviseur, zo her en der natuurlijk. Ja, ik ben de, heer ik, de veen. Ik ben bij van ja. ja. Ja, ja, ja. En wat adviseer je dan? Oh, <laughs> ik, of, wat was je laatste advies? Dat, op, op het moment dat je de bal hebt, dat je dan wat, dat je, dat, dat je wat dominanter moet spelen. Nou ja. Dat was naar aanleiding van het eurotoernooi in Groningen afgelopen week met A1. Nou, die hebben we gisteren de beker gewonnen, dus dat was bladig. Ja, er komt nog iets leuks aan. Hè? Er komt een, een, je organiseert iets met Friese voetballers. Echt specifiek voor Friesland. Wat is dat precies, Fokker? Ja, het idee is, of net dit gaat door, dat we uh, straks in oktober spelen we een wedstrijd tegen uh, Heerenveen 1 tegen een Fries uh, team. En dat Friese team, dat uh, laat ik, uh, of dat wil ik, door vier deskundigen uit het Friese voetbal. Die moeten de 33 benoemen, drie keepers, drie rechtbuiters, drie enzovoort. En dan via een website moeten de supporters hun eigen team kiezen. Ja. Dus elf plus een aantal wisselspelers. Nou, en die gaan we dan een paar keer trainen. Hoop ik dat, uh, dat de Friese televisie er ook bij komt. En dan gaan we spelen tegen Heerenveen. Nou ja, en, en vooraf doen we het Open Frieskampioenschap kampioenschap trappenlopen. <laughs> dus, dus dat wordt een grote happening. Uh, uh, straks meer voor de Haan En nemen we ook de sportweg door. Met Evert uh, ten Ape, natuurlijk. Eddie Poelman. Maar nu uh, de vliegende kip. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kip. Als je het wilde doen, was hij ja. hier in de wat Ik vind dat zo gênant om voor zo weinig uh, misschien... Uh ambassadeur hoor. Ja, dat ja, ik ja, ook. Wel ja, ja, heel enthousiast. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja ik zal uh, gewoon maar beginnen, want ze praten door daar. Hè. Dus <laughs> ik weet het ook niet, zoveel rumoer. Ik ben in, uh, in Zuid-Limburg, in Hulsberg, uh, bij Adekok En het uh, is, Adekok heeft een eigen pad. Tenminste, <laughs> je hebt een bord met een pad. Ik heb een bord, ja. ja. Heb ik ooit eens gekregen van Erika Terpsen. Uh, want toen studeerde Erika nog in Leiden. En ik kwam heel veel bij Erika op bezoek. Alhoewel, ik studeerde helemaal niet. Ik zat nog op school, maar iedereen dacht dat ik daar ook studeerde. En uh, toen werd ik vijftig. En toen zei Erika nog van, nou god, hè, dat heette huppelepup, huppelepup pad toen naast mijn huis. En dat heet vanaf nu adekop Nou, dat dus dat is. bordje heb ik dus nu bij mij op, het, op mijn eigen pad neergehangen. Leuk hè? In Hulsberg, want daar zijn we, in ja. Zuid-Limburg. Uh, binnen staat de Jaap Ede-trofee. Dat is een heel bijzonder verhaal, want je had eigenlijk iets anders, hè? Want je bent drie keer sportvrouw van het jaar geweest. Ja, toen de tijd kregen wij nog hele kleine glazen vaasjes... of nee, geen glazen, kristallen vaasjes... maar er kon net een freesjaartje in staan. Dus toen kwam de Jaap Ede... Het maar... regen is zo even in je zwembad gestaan. <laughs> Dat er niet meer is. Het is nu een barbecuekuil geworden. Maar... Uh... Wij kregen toen nog die kristallen vaasjes met inscriptie uiteraard. Sportvrouw van het jaar. En uh, toen heb ik dus echt, uh, naar het Jaap Ede geïntroduceerd werd gezegd... van, nou, ik ruil mijn drie vaasjes in voor één mooie Jaap Ede. Want ja, die vaasjes ook weer op mijn befaamde zolder. Die lag gewoon maar in een doos op zolder. Dus nu vandaar dat binnen heel subtiel mijn, uh, mijn Jaap Ede staan. Geruild voor drie vaasjes. Ja. Maar wat vind je daar? Want daar hadden we het eerst over... Uh... Kijk, sportman van het jaar, Jaap Ede, kan me voorstellen. Maar moet er niet een aparte trofee komen voor de sportvrouw? Misschien een, een Fanny-trofee of zoiets? Dat zou wel mooi zijn, maar ik denk... Jaap Ede is zo ingeburgerd dat het heel moeilijk zou zijn... Uh, om, om, om weer een eventuele Fanny Schoen trofee voor de vrouwen te introduceren. Ja, je hebt een Jaap Ede en je wint een Jaap Ede. Weet ik niet, maar het idee vind ik aardig, leuk... Ja, iets om mee te spelen. Ja, ja. Wat ook leuk is. Ik zei het al. We staan in je zwembad, hè? <laughs> maar het is drooggelegd uh, Wij hadden een rond zwembad in de tuin. Maar er zond geen hond in. Ik ook niet. En ik, uh, ik vond het alleen maar leuk om met feest in de partij... Uh, met je potjes in het water een wit wijntje te drinken. Maar mijn man werd er een beetje moe van. Dus op een gegeven moment zei hij... Uh, het zwembad gaat leeg en ik maak er een overdekte barbecuekuil van. Nou, en daar staan we nu in, in onze barbecuekuil. Half zwembad, half barbecuekuil. Ja, staat... Maar de pomp is er nog. Kijk, dat is de pomp van het zwembad. Dus ik kan hier lekker spuiten, lekker schrobben. Want we zitten dus iets lager, hè. Dat de luisteraar dit hoort. Iets lager onder niveau. Dus spuiten, schrobben, schoonmaken. ik zet de pomp aan en uh, ik heb weer een hele mooie schone barbecuekuil. Is dit ook vier jaar geleden gebeurd? Want toen ben je gestopt bij een heel groot uh, watersportmerk met zwemkleding. En dan ben je gestopt, want je hebt jarenlang daar veel voor gewerkt. En heel vaak uh, vanaf uh, Zuid-Limburg naar Amsterdam en de hele wereld over gereisd. Ja, ja, vroeger ja. ja. Maar nu niet meer, nee. nu. Uh... Ik zit lekker in Hulsbergen. Ik doe nog van alles en nog wat. Uh, ik, ik ben consultant van, uh, en ambassadeur Topsport Limburg. Ik zit dus ook in de uh, raad van advies van de club van 2028. Uh, Service Medicaal zit ik dus in de raad van toezicht. Dus uh, ja, deze dame wordt wel van de straten uit de goot gehouden. Ja, en ook nog met Olympiërs, hè? heb je ook iets bijzonders. Ja. Ik ben, uh, tot na de Olympische Spelen ben ik nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. Dus uh, wij hopen dus dat we weer een hele mooie nieuwe jonge aanwas krijgen na de Olympische Spelen in Londen. Want dan wordt elke uh, Olympier wordt uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. En op dit moment hebben wij 900 leden. Maar mochten er nog mensen zijn die geen lid zijn... En wel naar de Olympische Spelen zijn geweest. Uh, maakt niets uit of je een medaille hebt gewonnen. Jongens, het is zo gezellig bij ons uh, in de vereniging. Word alsjeblieft lid. Voor het geld hoef je het echt niet te doen. Nou, de, hoe vind je dit? Is dit een... Uh, ja? Poppen de zit in de studio, dus uh, ik kan hem vragen of hij lid is. Dag, Foppe, Gezellig. En jij het Olympisch Stadion en ik hier in een regenachtig Zuid-Limburg. Ja, nou, hier is het ook regenachtig. Foppe de Haan. met dank aan de Kok trouwens, uh, uh, Foppe. Ja, kennen, kennen al die topsporters elkaar? Komen jullie elkaar wel in circuits tegen? Ik ben de Kok wel eens bij de, bij de... Van heel vroeger ken ik haar niet, uh, dan de uh, zwemactiviteiten. Olympische Spelen in Mexico kan ik me nog herinneren. Dat is fantastisch. Ja. En dan, en dan ja, bij de uitreiking van die awards of zo, dan kom je elkaar tegen. Oh, ja. ja, dat is toch een circuit, hè? Ja, er was wat prinses Irene overhandigd aan, meen ik. Toen de gouden medaille in Mexico. Dat ja. Jong, jongen ja. wat heel Nederlands onderstelten. Fopper de Haan, oud-trainer van Heerenveen. Vraag van een luisteraar, een luisteraar, van Jan Bakker... of jij de aanstelling van Marco van Basten bij Heerenveen als trainer logisch vindt. Nou, logisch. Ik moet zeggen dat ik hem wel op mijn lijstje had. Want ik ken hem over het langer van het Nederlands elftal toen ik bij Jong Oranje was. Nou, en ik, ik, ik, ik vond niet een... Eigenlijk vind ik wel een goede man. En ik denk dat hij in de loop van de tijd... want ik heb hem wat gevolgd dat hij heel veel heeft geleerd. En, uh, uh, en ik denk dat het gewoon een goede is. Maar goed, de toekomst zal het uitwijzen. Ik denk dat hij eigenlijk wel heel goed bij Veen past. Want hij is heel nuchter en heel, eigenlijk heel rustig. En heeft een visie op voetballen die uh, wel bij, uh, bij Heerenveen past. Want dan willen ze wel technisch uh, en, en mooie voetballers, zal ik maar zeggen. Ook wel graag winnen, hoor. En, uh, maar dat, kan, dat kan, kan beide, als je het goed doet... Nou, daar is, daar is hij een liefhebber van. Dus dat, ik denk dat het heel goed is. Nou ja, en, uh, uh, en, en wat ik knap van Van Basten vind is dat hij uh, dit durft. He, maar hij had ook gewoon op zijn lauweren kunnen gaan rusten of op zijn gewoon thuis blijven, niks meer doen. Ja. En, uh, en uh, dat doet hij dus niet. En, en hij uh, heeft de afgelopen periode... Uh, van de week vond ik een ja. heel mooi verhaal van hem in VI. is hij heel, uh, niet kwetsbaar, maar een heel, heel, in de zin van dat hij heel open is. En, en, uh, en, en eigenlijk is van een hele goede kant toont, vind ja. ik. Hij heeft uh, blijkbaar de afgelopen jaren dat oesterschap... wat hij ontwikkeld had, heeft hij ja. al zich afgegooid. En ja. hij zegt ook, eerlijk, ik ben heel vroeg aan grote projecten begonnen. En ik heb uh, gaandeweg geleerd dat je misschien wel uh, wat onderaan de ladder had uh, moeten beginnen. Ja, maar dit is een vak... Ja. Voetbaltraining is een vak, dat moet je leren. En, dat kun je dat, en, en sommigen kunnen het wat sneller leren dan anderen, dat is ook zo. Ja, ik denk dat, uh, dat Ronald Koeman bijvoorbeeld een hele snelle leerling is. Maar er zijn er ook waar die wat langer werk nodig hebben. Nou, en Marco die, die had natuurlijk het feit dat hij echt de topvoetballer was. En daardoor ook altijd uh, beschermd werd en in een soort uh, cocon leefde. Nou, ja, dat nam hij in het begin mee. En dat heeft hij nou uh, uh, toch een beetje uh, bij zich neergelegd. Hij ja, is heel communicatief geworden. Ja, en, en, en, en, en keer als je het, het stadion binnenloopt ja. bij ons. Dan kan je heel open met hem praten, dat is prima. Ja, Poppen, ik heb het idee altijd bij jou dat het hele leven om voetbal draait. Je kwam hier vanmorgen binnen veel vroeger dan je hier hoefde te zijn. En toen ja. stond de koffie naar dat veld en dan moet het voetballen gekeken worden. Ja. Maar volgens mij, en zeker nu je daar wat meer tijd voor hebt, je hebt toch ook nog fijne hobby's. Je houdt heel erg van het water en de natuur, toch? Ja, water, zeilen. We wonen aan het water en we zeilboot voor de deur liggen. En, ja. en, en, en schaatsen vind ik fantastisch, echt fantastisch. Nou ja, en ja, wij, ons uitzicht thuis is, is dus over het land. Dus dat betekent dat we de vogeltjes zien en de, de kievitjes en vliegen als ze er zijn. Dus komen er steeds minder trouwens. Nou ja, ik ben wel een, een echte, echte frieze in die zin hoor. Ja, en wat, en wat verandert dat landschap mooi? Als je dan zo aan die plassen woont en je hebt dan weer die winter waarop je kan schaatsen en dan weer die zomer waarop je kan zeilen, dan geniet je wel dubbel. Ja, en nu was het heel mooi hè, vanwege de, de, de, de, de, de, de groei van de natuur: groen worden, bloemen. En, en, en, en het moet ook er is steeds meer uh, land wat, uh, wat minder bemest wordt. Waardoor dus, uh, dus je, je weer de, nou ja, de, de bloemen van, van vroeger zal ik maar zeggen, weer terugkrijgt. Hè? Ja. Ja, eigenlijk is dat als je er doorheen rijdt. Uh, dat is wel heel mooi, vind ik wel. Geweldig. Ik heb ergens gelezen dat je inderdaad dol bent op schaatsen. en dat lang kan volhouden. Ja. Maar dat je dan ook zingt, zingt tijdens het schaatsen, dat interesseert mij da, nou weer. Dat heeft, uh, uh, Henk Spaan heeft daar een keer een gedicht over geschreven. Ja, je het, het, als je schaatst en, en het gaat goed, mm -hmm. dan is het een hele ritmische beweging. En dan, en dan krijg je als het waar dat je, als, dat je op de, op de, op de dat je een versje kan zingen. Het zingt. Dus maar dan, maar we, dan wil ik weten wat je dan het liefste zingt. Oh, dat ik ben niet zo zanger. Ja, ik, ik zing wel in de koor, moet ik zeggen. Ja, nou, maar wat, ja. wat is nou iets wat in je opkomt als je denkt, lekker op die baan. En lekker dat ja, ritme onder je. Iets van Kersera of zo. Hè? Ah. <laughs> ja, dat, een heel warm zomerliedje. Ja, Latarina <laughs> van Lente. Ken jij die nog Manuel? Ja, natuurlijk. Ja, weet ik wel, dat is ja, geleden. kan je een klein stukje zingen. Kersera, sera, whatever will be. No, nou ah, jij. Yeah. The future's not ours nice nice to see. To Kayser, Kayser, Kayser, Kayser. Kayser. En dan moet ik me voorstellen op lekker op de, op de noorden. Wij, wij komen bij jou in het achtergrondkoor. Ja, ontzettend leuk. Met liedjes het land in. Vraag uh, van John Broersen. Foppen. Je bent vier weken coach in Tuvalu geweest. Ja. Welke Nederlandse coach zou je vier van zulke weken gunnen? <laughs> ik weet niet of het ironisch bedoeld is of echt. Jij ja, mag kiezen. Het lijkt me voor Lou verhaal wel aardig. <laughs> weg. Nee, zo bedoel ik niet. Maar dan, dan ontdek je dat er dus ook mensen zijn die niet kunnen voetballen. Dan ontdek je dat je daar heel veel tijd en energie in moet stoppen. En uiteindelijk ontdek je ook dat het heel leuk is. En het, en het onthaast. Want het, er het, het, het is geen belangstelling voor je. Het is, het, dus je hebt alle tijd. Je, je, je, dus dan doe je je dingen weer heel, heel erg bazaal. Wat is helemaal in de middel of nou een Polynesische eilandengroep? Ja. En, en, en, het zijn daar nou, nou goede velden dan op dat vulkanisch nee, gebied? Nee. Op Fiji wel, maar daar is veel meer, uh, veel meer grond, modder zou, zou je kunnen zeggen. Maar in toevallig is, uh, is, uh, is, uh, is het rots en een beetje zand. Dus heel slecht. Yeah. Het is uh, tijd voor Evert Ten te Napel en uh, Eddie Poelman. Rond uh, dit tijdstip uh, gaan we de heren consulteren. Voor een kijk op de afgelopen sportweek. En dan leggen ze ook nog een, uh, een wedje waarmee iets te winnen valt. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Bonjour, Evert, ici. zie uh, Goedemiddag, waar in, uh, in Frankrijk, in de Beaujolais-streek, op weg naar al ik reed net langs Macol. daar waren roeiwedstrijden bezig, maar de Hollandacht heb ik niet gezien. Uh, nee, nou die uh, ja, die, die zijn al geplaatst toch, geloof ik? Uh, of, uh... Ja, dacht het wel. <laughs> nee, ik was, wij ook gaan dingen, Kees of niet? Uh, nee, nee, nee. Maar ik was wel gisteren in het Olympisch Stadion. Uh, nee, toen, was, toen was het wel mooi weer. Ik heb daar in het zonnetje naar dat, uh, dat prima jeugdtoernooi staan kijken. Eerst met Piet Keizer en daarna met, uh, met Johan Kruif. En ik zag daar bijvoorbeeld uh, het Chinese toekomstige Olympisch Elftal, China onder 19, dat nu gecoacht wordt door een Nederlander, Jan Olde -Riekerink. En die vond ik beter dan s'avonds de Noord-Ieren in de Arena. Nou, die Franslanders anders, die schrijven echt lovende woorden. Nederland verslaat Noord-Ierland met 6-0. Was dat Noord-Ierland aan de café-elfdal met Johnny Jazz of zo? Uh, nou ja, volgens mij was het wel een café-elfdal. Want uh, ik hoorde bij geruchten dat er in de rust uh, plotseling iemand wilde afrekenen uh, in de kleedkamer daar. Maar, maar ze, hadden, ze hadden er één goede bij, David Healy. Dat is die man die in de vorige kwalificatie meer goals op zijn naam geschreven heeft... dan, dan wie dan ook in de, in de geschiedenis van het EK. Maar die Healy, die hielden ze op de reservebank. Want er mocht niet gescoord worden tegen Oranje? Nee, het mocht Oranje niet al te lastig gemaakt worden. En daar zijn ze wel in geslagen. Ja, mijn Franse cafébaas, waar ik vanmorgen vroeg vertrokken ben... die had het over Le Bleu, over de Fransen... En toen vroeg ik van, wat hebben die gedaan dan? Ja, hij, ze hebben een oefenwedstrijd met 2-0 gewonnen, maar hij wist niet tegen wie. Toen ik hem vroeg wie de beste speler was, zei hij dat hij dat ook niet wist. Alleen, hij vond wel die man met dat litteken waarop ik zei, Ribéry natuurlijk. Ja, Ribéry, die was heel erg goed. Dus het leeft wel een beetje in Frankrijk het aanstaande EK. Maar nou, ook nog niet weer echt. Uh... Nee, ze hebben het hier meer over Roland Keroz, dan over Arangsta Russe. Russe, nou, Russe. Nou, die, die heeft het goed gedaan, hè? Ja, hè? Nee, die heeft gewonnen van die, die niet al te sympathieke Duitse mevrouw. Maar eventjes terug maar naar het voetballen. Ik werd trouwens gisteren bij het binnenkomen van de arena een kwartiertje opgehouden door meneer Ernst da Daniel Smit. Die moest daar een liedje komen zingen voor een, voor een kruidenier. Maar die had blijkbaar niet de goede kaart bij zich. En die hield de hele boel een kwartier op bij de hoofdingang. Maar oh. ja, daar, daar, het ging, moest eigenlijk over voetballen gaan, hè? Ja. In het hotel waar ik zat zitten trouwens ook stel Belgen. En eh, die hadden het ineens over Van der Brom en Jansen. En die waren zeer verbaasd dat die trainer van respectievelijk Anderlecht en Standaard luid zijn geworden. Die hadden toch meer gerekend op Van Gaal en De Mos of Arie Haan bij Standaard. Maar ik zei, luister nou eens een keer. Jullie moeten eens een keer af van het oude Westen van verdedigen de voetbal daar in België. Jullie krijgen nu echt moderne Hollandse trainers. Nou, ze schudden hun hoofd alsof ik... Eh... En uh, die goed, niet goed bij me over was. Nee, maar goed, allemaal op Frans les en wij naar het, naar het EK. Want uh, ik zie uh, toch uh, uh, het allemaal nog uh, niet afgelopen zijn met die, uh, met die voorbereiding. Wat denk jij dat Nederland gaat doen? Ik denk uh, dat ze de voorronde niet doorkomen. Dat is inderdaad een, uh, een gewaagde, maar misschien niet al te gewaagde veronderstelling. Nou, ik zeg dat ze... Ja, ze worden geen kampioen, hoor. Maar ik zeg dat ze in ieder geval nog wel door de eerste ronde heen komen. Nou, dan is dat ons beetje voor deze keer. Oké, okay, goede reis en uh, paraplu meenemen, hè? Oké, Orovar. Een En hartelijk Orovar. Evert en Eddy in hun samenspraak, in hun weddenschap... Ja, Eddy zegt dus, ja, we komen er wel door, door de poelfinale. Evert heeft zijn twijfels. Kan ook andersom zijn. Ik weet het eigenlijk. Had ik het goed gehoord? Nee, ja, volgens mij. Ja, had goed gehoord? Ja, goed. ja. ja uh, u kunt meewerden. Dan uh, staat de perstribune.nl voor u open. Uh, hoe dan ook, uh, wij hebben graag dat u uh, misschien iets meer wet dan alleen op de poolfase. Wie, uh, wie voorspelt u staan in de finale van het EK? En wie gaat met de beker naar huis? Straks, uh, na afloop van het Europese kampioenschap, voetbal... De eerste 50 deelnemers, Manuela, 50. 50 is veel. Ja. Ja, ja. ja. Kunnen een uh, exclusief perstribune even een T-shirt krijgen. Dus uh, wees er snel bij. Maar dan hoef je niet het helemaal goed te hebben. Nee, want nee. dat, dat weten we namelijk nog niet. Dat weten we niet. Dat dus uh, schrijf maar op en uh, wet maar mee. De shirts komen eraan. Eddy en Evert. 15 voor Eddy op dit moment in de weddenschappen... tussen de heren Onderling en 11 voor Evert. Dus zo gaan zij de zomer in. En dan is het hij. dus eigenlijk Eddy Poelman gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Want die staat er nu toch wel weer erg uh, voor. We zitten nog steeds gezellig in het Olympisch Stadion... waar de housemuziek inmiddels is begonnen in de pauze. En uh, we zitten natuurlijk tegenover Foppen de Haan. Fijn dat je er nog steeds zit. Heb je het al koud of valt het mee? Oh, ik begin te wennen. Ja, ja, ja. <hijen> Het begint inderdaad te wennen. Um, het EK staat voor de deur. Wij gaan gewoon lekker naar dat EK gaan. Jong Oranje, waarmee jij in 2007 Europees kampioen werd. En ik zag dat er maar twee jongens daarvan in de huidige selectie van het Nederlands elftal is. En toen dacht ik, ja, dat vind ik niet zo veel. Wat vind ervan? Ja, dat is ook zo. Maar dat... Uh... Ik denk niet dat het aan, aan de, de keuze ligt. Het is gewoon dat ze zich niet echt, echt, echt hebben doorontwikkeld. Er zijn wel wat jongens die onderweg zijn uh, nou, nog niet helemaal gestrand... maar toch wel een beetje zijn gestrand. A, wie denk je dan? Nou, Rooster, Roisten, Drenthe. Uh, uh, ba Ortman Bakal was er ook bij. Uh, de keeper, Boy Waterman. Uh, uh, die heeft, maakt ook wat omreizen. Uh, Babel. Uh, mm. Ik vond Babel speelde toen echt goed... Nou, en die, die heeft, toch een, heeft toch niet echt gedaan. Daar nou ja, heb ik al een paar genoemd. Zijn, Maduro ja, ja. hoort er ook bij. Nou ja, maar ik hoor toch ook wel namen daartussen waarvan je misschien kunt zeggen, hebben die jongens verkeerde keuzes gemaakt? Ja, er zijn er een paar bij die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Toen, ik moet zeggen dat Babel toen al bij, bij Liverpool speelde. Maar kijk, uh, het is ook heel moeilijk te zeggen verkeerde keuze. Maar als je uh, Royce van Drenthe bent en je kunt naar Real Madrid... Ja, dan mm. ga je toch gewoon. Ja. He, dus dat kun je hem eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Maar dan gaat, het erom maar van... dan gaat er wel iets mis. Ja, dan gaat het erom hoe gaat het dan. En hoe wordt hij begeleid en hoe, hoe, en hoe kan hij zichzelf sturen. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, soms wel verrekte moeilijk. Hij werd moe van de stad in plaats van voetballen. Ja. Ja, <laughs> ja, dat is treurig. Ja, ja dat is dat toch ook zo. Ja, dan, dan, leg je, dan leg je verkeerde ja. pri prioriteiten. Ja. Ja. Wat verwacht je? Wat verwacht je verder van Oranje tijdens deze EK? Nou, ik, ik moet zeggen dat ik van tevoren er wel aardige uh, goede verwachtingen van heb. Ik heb ze, uh, in, uh, toen in, uh, was ik ook in Zuid-Afrika, heb ik ze heel intensief gevolgd en toen werden ze eigenlijk steeds beter. En die wedstrijd tegen, uh, tegen Brazilië was, uh, was de tweede helft zeker fantastisch. Nou, daarna uit de EK WK, vandaan hebben we een hele goede periode gehad. Nou, als we dat volhouden, dan nou, wordt wel wat. Uh, we zijn nu wel een beetje teruggevallen. Volgens de heren speelden we gisteren tegen een café Dat was ook wel een beetje zo. Maar ik vond er wel dingen in die daarvoor er niet in zaten. Dus het samenspel tussen Snyder en Van Persie was... was, was in ieder geval zag je dat er gevoel tussen elkaar was. Nou ja, ik, ik heb er wel, wel, wel, wel vertrouwen in. Heb jij ook iemand die zich bezighoudt met de vraag... ...Huntelaar of Van Persie in de spits? Ja, ik had ze beide. <laughs> dus ja. Huntelaar in de spits en Van Persie erachter... ...en, en, en, en Snyder in, in, in, in een rol op links... En, uh, maar goed, nou, af voilà, je doet zoals je doet, dan uh, ik denk dat dit wel de, de beste opstelling is op dit moment voorin althans. Ja. En hoe ver zie jij ze komen? Want dat is altijd wel de, de futuristische ja, handvraag. Uh, ja, ja, Nou, ik denk dat ze de eerste ronde wel overleven. En dan is men net tegen wie je daar speelt. En als ze daardoor komen, dan kunnen ze nog wel een keer tegen Duitsland. Ah dus, uh, ja. Het, het, het, uh, het uh, als we de finale halen, hebben we verrekte goed gedaan. Ja, maar ik denk, ik, ik heb ook het. Uh, laatst hoorde ik iemand zeggen, nou de finale die gaan we gewoon spelen tegen Duitsland. En dan heb ik ingezet mijn geld op Duitsland, want stel, stel precies, twee keer geluk. Ik vond het wel een mooie. Ja, dat soort weddenschappen ken ik ook wel. Ja, precies. Ja, met... Maar wat denk je echt serieus de, de finale? Ja, ik denk dat Nederland de finale kan halen. Maar... Met? Ja, dat hangt, dat hangt, kijk, dat hangt van hoe de Je kan ergens halweg Duitsland kan je Duits nog een keer treffen? Ja. Dus, dus, dus dan is één van de twee eruit. Dus uh, ik denk niet dat het Duitsland wordt, en dan zal het Spanje worden, denk ik. En ik vind Frankrijk wel een outsider, die zullen ook wel, uh, wel weer terugkomen. Ja. Nou, we zullen het zien. We zullen het zien. Je gaf al aan, ik ga er niet heen. Uh, waar zit je dan? Gewoon thuis op de bank en uh, ja. belangstellend kijken? Ja, ja echt. Het ja. Ja. Ja, liefst zit ik alleen te kijken. Echt waar? Waarom? Oh, ja. Ja, ik hou niet van dat uh, mensen om, schreeuwen om me heen en zo. Nee, ik zit het allerliefst uh, alleen heel, uh, heel rustig ernaar te kijken. Dus geen ja, een boekje erbij. Een boekje erbij. Met pensioen, maar ja, dat boekje dat blijft natuurlijk. Ja. En daar mogen de kleinkinderen ja. niet meekijken. Oh jawel, maar ze zijn ook heel rustig. Ja. Die weten dat, bij Die... opa stilzijn. Nee, ja, ze vinden het ook wel leuk. Stil zijn, opa ja. kijkt, ja. Ja, ja, ja, ja. ja Floppen, en nu jouw Cape Town uh, op de... Heb je nog oude bekenden gezien? Want Cape Town speelt hier in het jeugdtonnoor van... Uh, ja, er zijn een paar bij, die had ik vorig jaar ook bij de selectie. Ja. De, sto de stopper, nummer drie. En de okay. links -back en een van de middenvelders. Ja, dus... Ik vind dat ze het heel aardig doen. Ze hebben vorige week ja. in... Uh is de afgelopen? Ja, dus wij. Ze hebben vorige week, maar daar houden we mee op. Oké, okay, met vorige week. Prima. Ah, ja, maar lekker met ze praten zomertrainingshalper. Ja, okay. ja, de perstribune sluit de deuren voor dit seizoen. Dank, Manuela. We gaan ja, De sportzomer in. Antwoordapparaat blijft natuurlijk ter beschikking. Hey, Tot zover de perstribune voor dit seizoen. We spoelen nog even een heel klein stukje terug. Eh, uh, Mies, ik mag Mies zeggen, met enige schroom, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou lach je maar. Je bent wel mijn tv-icoon natuurlijk. En dan kan ik niks anders dan een beetje lachen. Ja, wat moet ik daar nou mee? Dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Kom jij opeens aan van, waar is de gouden medaille nou? We hebben ons rot gezocht. Ja, hij lag bij de elektrische apparaten. Ja, bij de elektrische apparaten. Ja. Rudolf van Veen, meesterkok Rudolf, want dat is een titel, hè? Meester meesterkok. Maar hou je ook van de camera of zie je die helemaal niet? Jawel, ik realiseer mij dat de camera een ultiem communicatiemiddel is. Dat is, dat is radio ja. overigens ook. En ik ben een communicatiekok. Over Friesland gesproken, Sven Kanaal maar even straat. Hé, hey, gewonnen. Ja, ik zag wel vijf toeschouwers langs de baan. Nou, de mussen vallen net niet van het dak, maar dan gaan we toch ook niet met schaatsen bezig zijn. Hans Hanskaar senior. Ja, de zoon heeft een boek, maar de vader heeft ook heel veel te vertellen. Nou, ik ben wel uh, ooit begonnen aan een boek, maar dan denk je, zitten de mensen daar nou op te wachten? Peter Tevelde, je boek ligt op nou. tafel, de vader en de zoon. Fijker Tevelde, goedemiddag, de vader. Ja. Vond u het lastig om het boek te lezen? En dat greep me erg aan, ja. Hij was altijd mijn trots. Ja, dat is toch onvoldoende naar hem overgekomen. En dat verwijt me zelfs hier tot op de dag van vandaag. Wat doe jij daarmee, Peter? Want dan moet je toch raken natuurlijk, hè? Ja, ja, dat is uh, lastig. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. Maar dit was ook niet wat, uh, wat er bedoeld werd met de hype van deze week? Wacht, ik zie er achter het glas iemand nemen. Oh, oh ja. De, ja, tuurlijk, de tocht. Ik vind het zo jammer dat we daar op televisie helemaal niets over gehoord hebben deze week. Ik even blij. ik hoor je Klaam Bassie, ik kan je imiteren? Ja, nee, ik kon gewoon vroeger wel een beetje op die stem van Bassie daar Hoe Toen begon ik een beetje zo te praten. En ging het een beetje voor de biedibiedibiedibiedibied. Ik kan, kan uren naar huis terug, maar oh, ja. Hans van Breukelen komt, dan stel ik jou die vraag. Wat heb jij nou eigenlijk al die jaren wel eens willen vertellen... en het is er niet van gekomen? Dat is een... Ja, dit, nou, zit je, nou zet zit, je mij voor het blok. Ja, nee, dat wil, ik wil je ook niet voor het blok zetten. Fysiotherapeut Dick van Toren. U hebt vast met bijzondere aandacht gisteren naar Anja Robben gekeken. Ja, dat vond ik wel uh, aardig spelen. Maar ik was toch niet ongelukkig toen die penalty miste. Zal ik nu dan de tune van Langs de Lijn zingen? Nou, probeer eens. Namens het hele team van de perstribune een hele fijne sportzomer En tot zondag 19 augustus. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl 3, 2... Twee...